Sinterklaas kwam aan het begin van de middag aan in Vianen bij Utrecht. In de Belgische plaats Peer zijn rond de duizend mensen bij elkaar gekomen voor een illegale houseparty. Het feest is sinds gisteravond aan de gang in een voormalige meubelhandel. Vijf mensen zijn aangehouden voor het bezit van drugs. De politie probeert te voorkomen dat er meer mensen naar het feest komen. Muziekmagnaat Sean Combs, ook bekend als Diddy, heeft geprobeerd om mogelijke getuigen in zijn zaak te bereiken vanuit de gevangenis. Dat schrijven de aanklagers in een rechtbankdocument. Ook zou Diddy een poging hebben gedaan om juryleden te beïnvloeden. Hij wordt verdacht van mensenhandel, seksueel misbruik en afpersing. De rechtszaak tegen hem begint in mei. Het weer het is bewolkt met kans op een bui bij 8 tot 12 graden. En vanuit het, vanavond valt vanuit het noordwesten regen. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en ook zware windstoten. En het wordt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS vanavond. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je bijna 10 minuten vertraging.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you Kijk hier voor me Daar ligt nog een plaatje Het is een foto waarop opa op staat En die andere man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 Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan, maar een Goedemorgen en in Amsterdam, daar ben ik geboren. Ja, lekker het begin van Entertainment for You. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Ondergetekende Fred hier bij ZFM. Dat allemaal vanaf de tolweg Tina En wij gaan verder met een lekker plaatje van Elias van Hees. En ja, ik wist het, ik wist het, ja. Bezoekjes zijn welkom, zfmartisten.nl. En daar kan je eventueel ook meekijken, meeluisteren en mailen. En dan loop je weg. En dan let je even niet op. En dan, uh, ja. Maar goed, uh, we gaan lekker verder met uh, Laura Heigen. En zij was hier aanwezig twee weken geleden in de studio. En uh, zij zei, ik heb geen tijd voor jou. Nou, vooruit dan maar. In het hoofd, in het hart. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zeker. Dat ik je zag, was ik verrast. Door je ogen en je lach. Ik dacht, wat een leuke gast.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 Met ons leven, wat heb jij mij nou?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 Naar hit! Kom dan met mij Colinda. Toen zegt nu ja Colinda. Ik wou het alle dagen Dat jij hier kwam al dagen Kom wie wil er met mij dansen En hey, wie gaat er met me mee? Naar de padelwitte stranden Aan de Middellandse zee De beste Hollandse, de Hollandse, hit. Hollandse hit! Geen tijd meer te verliezen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 Eenzame nachten doen mij zo verlangen naar jou. Donkere dagen en eenzame nachten, omdat ik nog zo ja de donkere dagen verkeerd zie ik was dit hier bij ZFM Entertainment we 106,9 DB plus uh, uh, 9a ah, ja ik, ik moet eventjes uh, eventjes schakelen <laughs> hey um, we gaan uh, naar de nieuwe single van uh, Marloes Oosting en uh, zij zingt over geluk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 Kom. Zo, dat was dan de nieuwe single van Marloes Oosting en uh, ja over een uh, even kijken. Ja, of, nee volgende week gaan we daar eventjes mee bellen als ik het goed heb. En met, uh, met Marloes over haar nieuwe single. Uh, deze dus uh, ja eigenlijk een cover van uh, Frank Van Etten natuurlijk en van ja de jonge Frank Van Etten destijds natuurlijk. En uh, wij gaan verder met uh, Goedemorgen. Goedemorgen Pierre. dat was hier dan Pierre van Damme... en had het over goedemorgen, morgen. Ja, we gaan verder met... Ja, ma Maak me nou niet gek. Maak me nou niet gek. ...zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Ik hey, kappen nou, hoor. En dat doen we allemaal met Kido van de Graaf hè. Oh, moet je hebben. 106,9. ZFM Entertainment voor jullie tot 7 uur. Maar twee uur later...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 Nou, maak me nou niet gek en dit is uh, Danny de Klerk en hebben we het over de zongzaag. Uh. Werkelijk alles zat tegen het weer, de zaken bij ons thuis ik had wel een moord willen plegen ik laat me kijken, ik ga niet meer naar huis ik had zin in vakantie, de zon en het strand, ach je denkt wel zo'n heerlijk ik voelde een reis, ik aan in het land. Wat ik daar zag, dat was onwijs. Wat was dat mooie optie? En sensueel. De muziek en het rhythm is opzwepend. De salsa, het lijkt wel een sport. Je body en zo gaan bewegen, je komt handen en voeten te Ik ga heel mijn leven hier nooit meer vandaan, want de salsa dat is dynamiek. Ik hoef geen salaris en zeker geen baan. Mijn leven met veel romantiek. Tot, Ja, dat was hij dan. Danny de Klerk en had het over salsa. Michel uit Rotterdam vraagt een plaatje aan en hij wilde graag gewoon een plaatje horen van Jannes en ik heb genomen. Adio, amore. Adio.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 Zijn we er? Aangebracht door Mission Rotterdam. Jonas was dit en adio, amore, adio. En wij gaan uh, ja, verder met een plaatje voor Miranda. Miranda vraagt hem aan voor haar schoonzus. En uh, ja, haar broer DJ, bedankt, dankjewel daarvoor. En jij wilde graag een plaatje horen. Frank verkooien en hij wil erover. Vergeef me. Blijf er lekker bij. Tot, en, en, tot 7 uur Ja, Ik weet goed, ik zit fout.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 Het is daar niet Aan de kids voor daarvoor Denk kent de dromen Weet waar ik bedoel Schat, vergeef me Doe, vergeef me Schat, vergeef me Doe, vergeef me Ja, dat was die dan en Frank van ...vergeef me, aangevraagd door Miranda... ...en het volgende plaatje... wat ik ga draaien, dat is uh, aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent... ...en leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje van Frans Bauer, ik heb hem genomen. Buenos dias, weis het halve. Blijf erbij, tot 7 uur... ...entertainen op Jeroen. Mijn naam is Withei. ik zou zeggen... ...allemaal een uh, hele goede middag nog. Langzaam ben je aan het koken... En dan denk ik dat je zo gaat eten dus bij deze alvast en eet smakelijk. Het war een alter man in einem fremden land. Die zonne brennt erbarmungslos los en heid. Een weiße taube hield er in zijn hand, streichelt sie und zaakt zu ihr ganz leid. When I see a spice at all? De oude schaduw zingt in de Het was die siebte taube die in den Himmel vloog. all die anderen zag hij niemals meer. Eerst wijste te houden, aan gevraagd Jeroen en uh, ja, Frans Bauer. Ja, en misschien spreken we hem uh, als het goed is uh, met, uh, met de kerstuitzending op 21 december natuurlijk. Uh, Zand voor jou van 2 tot 7. Uh, en daarbij ook uh, Wolter Kroes natuurlijk en... Uh, Peter Manier en uh, uh, Joyce uh, Martens. En, uh, oh, er komen er zoveel mensen voorbij hier in de studio ook uh, live. En uh, ja, die gaan dus allemaal uh, ja, hun, hun, hun nummer vertolken. Ik ga er nog eentje draaien, Esser Velsen. En kom ik naar jou. Deze is natuurlijk voor iedereen die luistert. Ja. Kom ik naar jou. Dat je luistert naar entertainment for you bij Zit in antwoord. Hallo paraplu. We waren zo gelukkig al die jaren.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 kon ik het weten dat je mij eens bedroog? Nu weet ik dat je steeds tegen me loopt. Ja, hij was hier ooit natuurlijk in de studio aanwezig. En dat was. Was het dit jaar? Ja, geloof het wel. Eh, ja, dan moet je maar eventjes kijken. Op het internet is, is het vast wel te vinden. We gaan verder met. Ja, hoe kan het ook anders dan lekker de gauw houden? Koos Albers en mijn hart houdt om jou. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, we gaan alweer langzaam af op het einde van het eerste uur. Mijn jou, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart gaat om jou, want ik ben niet van Waarom liet je mij zo alleen? Nee, wat kan het jou nog schelen? Je was toch een lieve vrouw. Van al wat jij beloofde. Daar kwam niet van terecht. Toch denk ik van jou nog niet zo slecht. Mijn hart houdt om jou. Want je liet mij alleen. Je beloofd. Van je geen van me heen Mijn hart geldt me al, Want ik ben niet van Waarom liet je mij zo alleen? Eens komt de dag Dat jij bij mij zal zijn Ik kan jou niet vergeten ik voel jij ook bij mij, ik vraag je toch nog eenmaal, kom bij mij terug. Liefde, geef het antwoord, geef het vlug. Mijn hart, doe om jou, want je liet mij alleen. Je belooft de mutraal, maar je ging van me heen. Mijn hart, nou doe mij aan, want ik ben niet vast steen. Waarom liet je mij zo alleen? Mijn hart, nou doe mij aan, want je liet mij alleen. Je beloofde me trouw, maar je ging van me heen. Mijn hart. Houd me af, want ik ben niet Waarom liet je mij zo alleen? Waarom liet je mij zo alleen? Toedaties was dit in Koos Roberts en mijn hart houdt om jou en uh, ja, we gaan dus, uh, zoals ik net al zei langzaam op de klok af uh, van 6 uur dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren want we krijgen nog een uur natuurlijk entertainment voor u, tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u en zit je te eten, eet smakelijk en uh, als je al hebt gegeten dat het u wel mogen bekomen meer muziek meer variatie met entertainment voor u tot straks, na de commercials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 making it make sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules, the God's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 Waarom, waarom, waarom? Wat heb je met mij gedaan? Waarom liet je mij bewegen? Waarom liet je mij niet staan? O, waarom, waarom, zo. Waarom liet je mij niet staan? Waarom liet je mij bewegen? O, wat heb je met mij gedaan? We zijn zo terug oh, naar het nieuws.